In het wit gaat zij door de nacht, zij die weet dat op haar wordt gewacht. Altijd weer staat zij klaar, o, al valt het soms zwaar. in het wit gaat zij door de nacht. Elke avond om klokslag half tien Dan liet zij zich in elke zaal even zien En waar ze aan het bed wat een zieke verscheen Brak even de zon door het wolken. Heen. In het wit, die gaat zij door de nacht. Zij die weet dat op haar wordt gewacht. Altijd weer staat zij klaar, ook al valt het soms maar. In het wit, gaat zij door. Nacht. Ze vroeg of je smiddag bezoek had gehad Er was nooit een zieke die zij ontvergat En mag je te huilen, want ziek zijn maakt ze bang Dan streek zij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 In het wit gaat zij door de nacht, maar eens komt de dag, dan gaat zij met pensioen. Haar liefde vol werk hoeft zij niet meer te doen. Haar leven was helpen en troosten. Bij pijn, Maar wie denkt Aan haar Als zij eenzaam Zal zijn In het wind Gaat zij Door de nacht Zij die weet Dat op haar Wordt gewacht Altijd weer Staat zij klaar Om al valt het soms maar in het wit, gaat zij door de nacht. In het wit, gaat zij door de nacht.